9 uur.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 Nederland en Irak praten achter de schermen over een veilige doorgang van 10 Nederlandse IS-vrouwen en kinderen vanuit Syrië naar Irak, schrijft het JAD. Volgens de krant wordt gekeken of de groep naar het Nederlandse consulaat in de Iraakse stad Erbil kan reizen zonder te worden aangehouden. De vrouwen en kinderen zitten in Syrische kampen waar de leefomstandigheden slecht zijn.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 Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft felle kritiek op de actie... gisteren van denkleider Kuzu, die op de Tempelberg in Jeruzalem... met een Palestijnse vlag liep. In het tv-programma Pau zei Ariep dat het van weinig respect getuigt... om te demonstreren op een heilige plek voor joden, christenen en moslims. Ook verweet ze Kuzu dat hij nepnieuws verspreidt. Hij vertelde dat hij was opgepakt, maar dat klopte niet. Alleen zijn telefoon en paspoort waren ingenomen... en die kreeg hij na een uur weer terug.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 146.571 scheldtweets met het woord kanker in 2018. Doe eens lief. Dankjewel. je Namens de patiënten en Sieren. Dames en heren. Toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Toebak Leeft, Toebak leeft. We gaan beginnen. al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, en... Goedemorgen. Goedemorgen Toebak Leeft hier de radio. dat het met tien slap slap gauw. Stakje, stukje geschiedenis. Het is vandaag natuurlijk 18 mei. Wat gebeurde er allemaal weer? En wie zijn de jarigen? Eerst maar even een vrolijk plaatje. Deze plaat, Walking on Cars, Too Emotional. All my friends say I'm too emotional. I can't control myself.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 zo'n beentje wat uh, s'nachts door de straten gaat. Walking on cars. Nou, zo klinken ze niet als ze heel opstandig zijn. Dat valt allemaal mee dat we iets stuk gaat. Dat valt allemaal mee. Walking on cars. Het heet Too Emotional. Ja. Ik heb sowieso al het idee dat de muziek de laatste tijd... Uh, uh, op de nationale radio allemaal zo ontzettend emotioneel is. Allemaal van die mannen die van zo'n gelijk stem hebben. Ik word er soms helemaal niet goed van. Nou goed, dit was een goed voorbeeld van maar Toch vond ik het grappig. Goed, dus uh, Toepak leeft. Het is dus weer tijd voor u. in het verleden. Wat, Wat gebeurde er door de jaren heen? Een kleine greep uit de geschiedenis. En dit is toch wel een bizar stukje geschiedenis. In 1927 in het dorp Michigan blaast een man zijn boerderij op. Lagere school en uiteindelijk ook zijn auto. Slachtoffers: 45 mensen, waarvan 36 dus leerlingen. En twee leerkrachten en uiteindelijk nog wat omstanders. En uh, uh, iets van 58 gewonden. De man was uh, lid van de, de, van de school. Had zich eigenlijk uh, verkiesbaar gesteld. Had de verkiezingen verloren. En is toen s'nachts met allerlei uh, explosieven naar die school toe gereed. s S'nachts heeft hij daar allemaal explosieven geïnstalleerd. De boerderij ook allerlei explosieven geïnstalleerd. En mensen zagen hem al rijden, maar dachten van, ah, hij is met het licht bezig of zo. Hij was is, een beetje boos. Hij is, is een elektricien, dus dat is vrij normaal. Dus uiteindelijk, uh, nou ja, ging eerst in de boerderij ging de explosie, uh, explosieven af. Had het allemaal op tijd gezet, en uiteindelijk gingen de hulpverleners allemaal richting die boerderij. En toen gingen daar in school de explosieven af. Dus toen moesten ze toch maar kiezen. Gingen ze in die school, nou, kinderen uh, allerlei uh, verpletterd onder uh, uh, puin, dat is echt bizar. En uiteindelijk, uh, deze man, uh, uiteindelijk reed voorbij de school in zijn auto, roepte de leerkracht die daar bezig was. Ze wisten niet dat hij dat had gedaan. Hè? Dus uiteindelijk riep hij hem naar zijn auto en toen drukte hij op het laatste knopje en toen ging dat ook nog eens keer de lucht in. Het is ongelooflijk. dit. 1927, hè? Ook, ook, ook gewoon het idee dat je ah, ik heb de verkiezingen verloren, oké, okay, blaag het dorp op. Ja. ja. En, en, en, ja. Gewoon, het, echt, de mensen die daar woonden, hadden het idee, dat is het einde van de wereld. <laughs> De Tweede Wereldoorlog was erg. Hij, was die was nog niet heeft eens. Heeft hij veel slachtoffers gemaakt? Ja, dat, 45. Zo, dat is 1945. In 58 zo, gewonnen. En als je ook die foto's ziet, Want dit is echt breed uitgemeten in de krant geweest. Hè? Ik bedoel, dat is in de tijd dat. Uh, uh, hoe heet die man die over de Transatlantische Oceaan heeft gevlogen? Lindbergh. Charles Lindbergh was in, stond in de krant en dit stond ernaast. Twee grote klanten. Het doet me Korten. eigenlijk een beetje denken aan dat man. Ken je dat boek van de 100-jarige man? Ja, ja het dat, raam. Uh, ja, en die ja. was dus ook zo... Um, die was ook altijd met explosieven bezig. Ja, ja. Nou ja, goed, die was op een vrij positieve manier ermee bezig. Goed, wat gebeurt er nog meer door de jaren heen? Ja, vandaag in 1990 wordt er een uh, record verbroken. Namelijk het record van de ICE. De tgv trein ja? dus Het zijn allebei treinen, dat zal ik er even bij zeggen. ja. Um, uh, de TGV dat zijn die Franse uh, hoogsnelheidsterreinen die uh, rondrijden. Die haalt namelijk een, uh, een snelheidsrecord van 15,3 kilometer per uur. Oké. Okay. Uh, dat, dat komt richting de snelheid dat een vliegtuig opstijgt. Dus dat is best wel een... Uh, oh, dat is best wel een, een aardige... aardige ja. ik dat je, je denkt van ga ik met het vliegtuig of ga ik met de trein? Ik ja. waar ook met de trein was Nou, dat is een goed idee. Goed. in ieder geval de zandvoort vandaag. Dat is dat is zeker een ja. goede optie. Ja. Het is beter dan met de auto, dat is waar. Goed, wat nog meer? Jolo, uh, jolo. Ja, Jezus, het, het, het Het begint in ieder geval met een Y. Je hebt er ja. al zoveel in je Ja, ja dat is 1000. waar, wordt het, het nog onduidelijker allemaal. Dat maakt niet ja. uit. Why? Ja. Zo laten we beginnen. Ja. Nou, in ieder geval, uh, laat ik het leuk nieuws vertellen. In 1983 uh, werd de uh, attractie de Piranha geopend in de Efteling. Ben je daar wel eens in geweest? Piranha? Nee. Ah, ja, ja, ja. Hey. Is zo is een dat beetje wet and wild. Uh, ja, is dat uh, met een ja. achtbaan? Nee, ja, een achtbaan door het water. Ja, en dat je dan het slonmis eruit komt? Nee, Dat niet. nat. Dat is die plek toch waar je voor zo'n glazen ruit kan staan... en dat dan dat ding naar beneden komt... en zo'n hele splash over nee, die uh, brug ja. uh, ja. uh, ja. komt. Ja, er zijn best wel veel filmpjes ook van dat, uh, dat er dan... Er is zo'n heel best wel zielig filmpje van een jongen met syndroom van, syndroom van Down. En yeah? die heeft geen idee waar hij staat. Oh, mijn god. En dan komt dus ook die boot naar beneden. Nou, Dat is echt. Uh, Oké, okay. ik bedoel, de krumpiket was zielig voor die kat. Maar dit is ook zo'n ja, uh, wat. Nog uh, ja. Goed, het, het dorp Gendringen moet je het uitspreken. Bijvoorbeeld in de Achterhoek is een grote brand. is in 1830, even een paar jaartjes geleden. Een groot gedeelte van het centrum uh, komt in het Arts te uh, liggen. Uh, 6, uh, 64 huizen branden af. En uiteindelijk de huidige hervormde kerk, Sint Maartenskerk... die er nu staat, die, die is weer gebouwd daarna en nee, goed, 64 huizen verbrand. Er staat niet bij hoeveel slachtoffers er bij waren. Ik kan me Ik... dat dus echt niet voorstellen, nee. zo'n zo vulkaanuitbarsting. Nee. Hoe heftig dat moet zijn. Je kan of, er niks tegen. Die vulkaanuitbarsting. Ja, nee, toch? Brand. Dit was een brand. Oh, sorry. Ik ja. dacht dat je... Oh, ja, je oh, een... ja, sorry. Dat... Nou, ja, ik ben ik weet... een ander bericht. Ik, ik <lacht> weet niet be... ooit of je de brand hebt gehoord in Londen. Hoeveel huizen daarbij verloren zijn gegaan. Nou, dat is echt wel ja. bizar. Nou goed, wat uh, gebeurt er nog meer door die jaar heen? Ja. Nou, er is dus een uh, vulkaanuitbarsting bij. <lacht> <lacht> <lacht> ja, dat is je te plekken. Die heb nee, ik al dit al in. is serieus. Ja? In, uh, um, hoe weet het, in 1980 barstte vulkaan Mount St. Helens uit ah. en daar dat kost 57 mensen het leven. Oh. Sorry, ik dacht dat, dat het, het bericht daarover was. Daar kwam het vandaan. Dus, Oké. Okay. Uh, en dan een andere vulkaanuitbarsting. Welke geen vulkaanuitbarsting was maar in 2007. Dat yeah. gorilla uh, Bokito. Dus. Uh, over de beek heen sprong en ontsnapte uit zijn lijf. Oh, ja. Dat was oh, ja. eigenlijk ook wel een behoorlijke yeah. uitbarsting. Zo dat ja. Zo, zo, ja. Zo nieuws. Ja? Ja. Maar ik dacht 2007. Dat is al best wel een tijd geleden. En voor mijn gevoel is het in mijn is, herinnering is het eigenlijk nog maar zo kort. Dat klopt. Ja. 2007 was dat. Ja, gevoel. ze had wel flinke verwondering ja. om die vrouw. Ja. Ja. Ja. verwonderingen had ja. ze maar ook verwondingen. Dat was een soort kingkong toch? Ja. ja. ja. Nou, vier ja. mensen raakten gewond. Ja, zo'n gevoel had ze. Eén zwaar gewoon. Ja, ze ja. had het gevoel ja. dat ze iets bijzonders met de man opbouw was, want ze kwam regelmatig en ze deed alleen: Ze ging dicht bijstaan En ze daagden hem uit. En ze dachten dat hij dat leuk vond. En uiteindelijk was het gewoon provoceren. En het gegeven moment was iets zat. Mag ik u eerlijk zeggen? Wat ja, ik dat vind? wist ik al. Hou <lacht> op, man, gek. Goed, 1970 in Geleen vindt het allereerste Pink Pop Festival plaats. Hans van Beers, Wim uh, Wennekes en Jan Smeets en Frits Rijens... die hebben het bedacht. Maar eigenlijk is het in 1969 al van start gegaan. Dat was op de Gulperenberg. En dat was toen geen Pinkpop, maar dat was picknick omdat je toen met... Dat was de tweede Pinksterdag in oh ja. 1969. En toen moest je je eigen broodjes meenemen. Nou, dat kan je nu wel vergeten, denk ik. Dat ja. wordt in de ton gegooid. Samen met je blikkie kolen en je bier. Want je moet hier alles kopen. Anders kunnen we niet overleven. Want al die artiesten die kosten een smak met geld. Nog in 1969 was het dus uh, officieel. Maar... Uh, nu was het 1970, werd het echt Pingpop genoemd. En uh, Jan Smeet, die is nog steeds bij elkaar aan het, uh, aan het praten ook, hè. Het is uh, best wel uh, bijzonder dat hij nog steeds presenteert... nog steeds samenstelt en nog steeds met grote namen op, op, uh, op de proppen komt. Zijn jullie Toen... er wel eens geweest dan? Nee, nog nooit. Nee, nee. Ik, ik, uh, nee ik heb uh, geen geduld voor om er zo lang uh, zeg maar, uh, op zo'n veld rond te hangen. Ik, ik, vind, uh, ik vind concerten altijd wel leuk... Ik vind zo'n wel festival. Ik denk elke keer: oh, al mijn vrienden gaan erheen, zou ik meegaan. En dat is wel gezellig. Yeah. Maar ik heb, ik heb het al met Bevrijdingspop of yeah. Dat je dan, dan sta je daar en dan denk ik op een gegeven moment: oké, okay, ja, nu heb ik hier uh, vier uurtjes gestaan. Ik, ik ben wil naar er huis. klaar mee. Ja, ja dit is waar. Het, ja. geef het, het ziet op filmpjes al zo spannend. Jezus, wild en dan sta je sta eigenlijk maar te kijken. Ja, of je moet open raken en in een of andere wild iets terechtkomen. Maar het is mijn woord overkomen. Ja. En het feit dat de kaartjes uh, 100 euro of zo zijn, maakt helemaal niks. Duur. Nee, dat maakt helemaal niet geld genoeg. Goed, wat gebeurt er nog meer? Want we hebben nog wel een aantal dingen. Of is iedereen in één keer klaar? Nou, ik Apollo 10 nog even. Was de vierde bemande ja. vlucht uit het uh, Apollo-programma. Uh, Thomas Stafford was de commandant. Uh, John Young was de piloot, de SCM. Piloot. En Eugene Carnen was de piloot En zij moesten testen, uh, modules koppelen uh, in de baan om de maan. En ze dus de, deden daar gewoon een generale repetitie... wat eigenlijk de Apollo 11 uh, helemaal zou uitvoeren. En ze zouden niet echt landen, maar ze zouden wel dingen aan elkaar koppelen. En uiteindelijk ging het op het laatste moment ging het dus fout. Uh, de een begon al met een soort uh, module om dingen te koppelen. En uh, de ander dacht, hey, dat moet toch gebeuren. Dus die ging nog op, op een keer op een knop drukken. En ja, toen ging het eigenlijk... Uh, oh, we hebben ja dit was een van de verbindingen en de, de, de, de heette ook wel de Snoopy heette het, het hele project en uiteindelijk ging de module tollen omdat ze twee keer op de knop hadden gedrukt. En nou, dan raakte dat ding in de war. En uiteindelijk konden ze het ding wel weer op mijn handbediening krijgen. En toen uiteindelijk hadden ze dus alles weer uh, opgelost. 11 Houston, uh, your guidance is converged. You're looking good. Ja, Eleven Houston. Uh, ja, goed. Toen was ze eigenlijk een goed contact. Toen kwamen uh. ze terug naar de aarde. En toen moest Apollo 11 het zelf allemaal uitzoeken. Maar ze hadden wel heel veel dingen wel getest. Dat scheelde wel allemaal weer. Ik dat... vind het zo bizar dat zo'n zo unit uh, qua computer en dingen... hoe het geregeld is, is gewoon minder sterk dan... De smartphone die we tegenwoordig vinden. Ja, ja, ja. Het is nog steeds dat leuk om dat weer te uh, Het ja, te blijft te gewoon bizar. Ja, de, de, de, de, al die technieken die ze gebruikt, dat zit nu gewoon echt een heel klein ja. niks. Goed, is dat zover uh, geschiedenis? Tot Kunnen zover we het afsluiten? Ja, ja, ik zie... Hier vonden ze nog een ja, beetje twijfelen. Ik, ik zat hem even nog te zoeken, maar we Okkels ook 2014. Ja, Wubbel Okkels. over de, de Apollo hebben. Ja, ja, dat, is, ja dat is dat op zich. astronaut... Ja. Ja. Wubbel Ockers. Wat zei hij? Hij had hele mooie woorden. vlak voordat hij uh, overleed, hè? Wat? Dat weet ik niet. Ja, ik weet het wel. Mij, ik, ik zit even te kijken. Ja, no. uh, okay, we dit, maar. dit waren we de, de mooie maar. woorden van Wubbel Ockers. Heel emotioneel. humanity are so strong that we can save the earth. Dat waren de laatste ja. woorden. Hij was op de laatste zo gemotiveerd om iets met ja. de aarde te ja. doen. Want hij ja. heeft ook de aarde van verder af aanschouwd en dacht... Dit is het! En, ke en toen keek hij de andere kant op. Maar daar is niks. We moeten alles op dat kleine bolletje moeten we voor elkaar zien te krijgen. En dat is nog niet zo makkelijk. Nou goed, tot over een stukje geschiedenis. En straks de verjaardagen. Die hebben ook nog voor je klaarstaan. Met een heleboel informatie dan vastgeplakt natuurlijk. Eerst maar hier even de SWMRS. Dat is een band, ja. Goed. Zes back, baby. Try to get some sun You remind me of everyone Rylan, did you break your mother's heart? Every time you tried to play your part Is it easy to keep so quiet? Everybody loves a quiet shine Underwater you're almost free If you wanna be alone Come with me Riding right, we can take the quick way out We can turn blank white In a blank white house Say that you're a pervert So quiet, everybody loves a quiet child. Underwater, you're almost free. If you wanna be alone, come with me. Is it easy to live inside yourself? All the little kids are high and hazy, everybody's got no California's rotten Dress like blue to be forgotten Eat your pearls on Sunday morning Keep your conversations boring Stay with me among the strangers Change your mind and nothing changes Wanneer zet je hem op en wanneer zet je hem niet op? Kan ze nu op moeten zetten, want het is natuurlijk niet de punkband, de punkrockband, de SWMRS. Nee, dit is natuurlijk de Nationals. Ze hebben een nieuwe cd uit die heet I'm Easy to Find in the Yellow Page. Of van Google Internet. Nou, daar kan je hem vinden denk ik. Zo heet de nieuwe cd. Van The National. En dit is RELAN. En we draaien straks de punkrockformaatje deze... Maar daar zijn we nu nog niet aan toe. We zijn nu ook nu nog bezig. Want natuurlijk met de verjaardag. Wie is de jarig? We doen een kleine greep daaruit. Laat ik eens een keer niet beginnen. Uh, wie vandaag jarig is, is uh, Pepijn Gunneweg. Uh, is Onder andere een acteur van uh, Baantje, de uh, Gier, uh, Flikker Maastricht. Maar hij doet ook veel stemacteerwerk, van onder andere uh, Pokémon en yu -Oh. oh, dus Dat is wow. wel uh, grappig. Ja, sommige stemmen zijn zo bepalend dat is het zo leuk om naar te luisteren. Oh, En hij heeft ook de stem van Wally -E gedaan. Wally? -E? Ja. ja, leuk. Uh, Linda van Dijk, de Nederlandse actrice en zangeres. Nou, ik heb haar eigenlijk nog nooit horen zingen. Ik weet niet of nee. jullie, maar in ieder geval als actrice. Prachtige vrouw. Jij ja, uh, uh, is vandaag 71 jaar geworden. 71 en, en, uh, alweer? Ja, de laatste keer dat ik haar heb gezien was uh, in uh, de Zwarte Tulp serie. Nederlandse serie. Oké. Okay. Ja, ja, best goed. Ah, ja. ze ja, ook niet ja. in... Uh, Danny de Munk met ook weer, was daar niet die mooie moeder van hem die wel ja. voor, hem zo, voor, haar, voor zijn kind zorgt? Goed, ja. eh, vandaag zou hij jarig zijn geweest. Hij is 40 jaar geleden overleden al, Walter Krompjes. En hij was de oprichter van Bauhaus. En Bauhaus bestaat nu eigenlijk 100 jaar. Hè? Ze hebben nou ook een boek vooruit. En Bauhaus is natuurlijk eigenlijk het ontwerp. Het is minimalistisch. Heel veel industriële gebouwen zijn een beetje bouwhouse. En Walter Krompjes heeft het in 1919 dus uh, opgestart. Samen met uh, uh, Lou Boucher en, uh, en Ludwig van Rowen. En Uiteindelijk heeft hij nog samengewerkt met uh, Marcel Breuer. En grappig, in, in het boek, wat ik me zelf heb ingezien. Want ik, ben wel iets met, uh, ik heb wel iets met ontwerpers, Zie je niks over de nazi's. Want eigenlijk in de jaren 30 was hij wel bezig om uiteindelijk voor Hitler ook allerlei dingen te ontwerpen. Dan uiteindelijk hij toch, uh, werd hij niet goed bevonden. Hitler was natuurlijk vrij kritisch. Ja. Hij wilde eigenlijk wel de huisarchitect worden voor Hitler. Maar goed, dat wordt nergens genoemd natuurlijk. Nee. Want niemand wil wilde uh, iets lezen. Maar goed, uh, nee. uh, uiteindelijk uh, is het nog steeds wel groot Bauhaus. Dat spreekt nog wel steeds tot de verbeelding. Daar heb ook iets weg met Gispen en met uh, Van Mondriaan. Heeft het ook iets mee te maken. Maar goed, wie is er uh, nog meer? jarig Of zo jarig zijn geweest? Ja, vandaag ook jarige Jack Johnson. Uh, de muzikant, hij komt uh, oorspronkelijk uit, uh, van Hawaii. Zijn oh. vader uh, was een beroemde surfer, Jeff Johnson. Yeah. Uh, Jack is uh, op uh, vijfjarige leeftijd ook begonnen met surfen. Maar al snel uh, werd zijn liefde voor muziek... Uh, uh, ja, kwam toch uh, verder boven drijven. Yeah. En uh, ja, hij heeft toch, uh, ja, het is toch wel een beetje de muziek die ik luister als ik, ik uh, uh, in uh, een chill mode ja. zit. Ja, uh, ja natuurlijk. En uh, ah, jij bent van surfen? Dit was een van zijn grote hitsen. Helemaal in het begin, 2005 of zo, geloof ik. Dat vindt nu een cd'tje uit? Uh, de, zijn eerste album kwam uit uh, 1999. 1999? Ja, toen is hij begonnen. Maar deze okay. werd, geloof ik, uit 2001. Dit. Ja, oké. Okay. Nou, uh, hij heeft ook een ongeluk gehad, hè? Ooit een uh, surfongeluk gehad, geloof ik. waarvan hij verschillende echt verwondingen heeft gehad... waar hij bijna niet meer van kon herstellen. Dit is ook nog eens een plaat van Good People. Ja... Yeah. Kursus. Hij is vandaag 44 geworden. Dus Jack Johnson, diegene die ook jarig is, uh, is uh, Ad van de Gein. Hij is uh, in 2014 overleden, toen was hij 92. Hij is een van de mannen van de cocktail trio. Ja, oh, ja, die ken ik nog wel. Dat, Dat gaat even een tijdje lang terug. Verleden. Ja, dit hè? De sleutel van ja. de jukebox is weg. <laughs> is echt? Die draait hier nog wel heel veel nog wel eens. Ja, vol toeren. Ja, volle toeren. Heeft ja, ja, samen met oh, uh, Carla yeah, Albert yeah. en Tony Moore had hij dus de cocktailtree. Hij heeft ooit, ooit nog wel samen samengewerkt met uh, Johnny Krijkamp, senior. En toen hadden ze ooit een hit met Willem. We gaan vanavond naar de film. Oké. Okay. Ja, dat is grappig. Geer. Hoe verzin je het? Hoe verzin je het? Nog een hey, De Zijn hey, nou op een kangaroo eiland. Dit zijn klassiekers, hè? Ja. Bijna iedereen kent ze ook gewoon. Dat zal tegenwoordig niet meer gebeuren. Goed, uiteindelijk is hij gestopt. Hij had ook keelkanker uh, gekregen. En toen heb je ook nog een keer ruzie gehad met de rest van de, de band. Rechtszaak geweest over de naam, want hij wilde verder. Nou goed, uiteindelijk is hij weer een beetje hersteld. In 2002 begon hij weer wat te spelen. Vooral in Amstelveen speelde hij in allerlei kroegjes. En in 2014 kwam hij op de televisie met knassen knarren. En okay, dat was ja, al een grappig okay. programma. Goed. Um, nou, Nicky Terfstra, een andere renner. Geen renner op de racebaan, maar op, uh, op de weg. Um, die is vandaag uh, 35 jaar geworden. En uh, de Nederlandse wielrenner hij is natuurlijk onder andere bekend... door de, uh, de klassiekers die hij gewonnen heeft met uh, Parijs, Roubaix... en uh, de Ronde van Vlaanderen. Aha. En de Rijven. Uh, Goed. Ja, en Saskia Mulder is vandaag ook jarig. Is de Nederlandse actrice en schrijfster. En die is onder andere bekend van de film Costa. Die vond mijn zus vroeger helemaal leuk. Dus die werd iets te vaak gedraaid bij ons thuis. Ja, iets te vaak. Tot irritatie toe. Goed, Albert Hammond wordt vandaag 75. En dan heb ik het over Albert Hammond. Ja, dat waren nog eens tijden. Seems it oh ja... Was de wereld toch een booi, laagwind gras met een lange haar? Echt, het hoeft ook niet te werken. iedereen naar uitkeringen. Ik heb last van een pik. Oh, dan word je afgekeurd. Anderge gepunt. Nou, had nog meer grote hits natuurlijk met dit. Dit is echt de meest... We zijn wel een beetje in de surfstemming, hè? Sukkelige. Het is eigenlijk een race dag vandaag. Maar we hebben het eigenlijk alleen maar over... wij zitten in de chill in de Dit is echt de meest stomme plan die ik ooit heb gehoord. I'm a trainer, I'm a trainer, I'm a ticket train trainer. I'm a load my back. Hou je? Ja, ik zou zeggen hou je je band. Dat is een grote hit van hem. Maar goed, de man heeft grappige muziek gemaakt. Wat hij natuurlijk voort heeft gebracht, die is eigenlijk gewoon Albert Hammond Jr. En die heeft veel betere muziek gemaakt. Die maakt deze muziek. Dat is zeg maar gewoon zijn, uh, zijn zoon. Die zat vroeger ook in de strokes. Nou, goed, nu wijk ik ontzettend af natuurlijk. Maar goed, die, uh, Albert Hammond die is er vandaag dus 75 geworden. En is nog steeds aan het optreden. En doet nog steeds optredens door uh, Amerika en, momenteel. en Duitsland is hij ook bezig. Goed, morgen speelt hij, ja. Goed, uh, nog meer? Ja? Nee, nou, hebben we genoeg? Ja, nou eigenlijk, uh, hij is al overleden, maar het zou vandaag dus de verjaardag zijn van Perry Como. Wie kent hem niet? De Amerikaanse nee. zanger. Ja. Perry Como. En dan uh, zou hij vandaag dus 107 jaar zijn geworden. Zo. Maar ja, zijn muziek leeft nog steeds voort. Goed, sorry, ik had, het even, uh, ik had even wat Perry Como muziek moeten opsnorren, maar dat uh, ben ik eigenlijk uh, vergeten. Nou, doen we dat straks gewoon even. Your Eerst... sunshine of my life. Die past ook uh, nu in deze <laughs> yeah, sure. ja? chill mood. Ja, toch? D dan <laughs> zou Jolande hebben gezegd, dan wordt dat de Jolande-cursie. Nee, nee, nee, we gaan een andere doen. We gaan een andere doen, oké. Okay, nou, ik ben reuze nieuwsgierig. Oké, okay, nu maar even een beetje wat ik beloof dat De SWMRS. Ik ga nog eens uitzoeken waar het, nou, waar het voor staat. Brinkley's on Fire heet de CD En we dienen Dress Back. B -b -b -b. I hate you. The words cut through her lips like a Japanese knife. She didn't expect to be hearing this tonight. Meanwhile, I hear it all happening. Through the door, on the phone, in the next room. Yeah, I'm listening to you. She said, I can't wait. Oh yeah, oh no I should've known better But I'm not bitter My hand hurts It's blistered So don't grab it She'll fucking stab It's you true. When will you stop playing with fire? Well I don't know She said I can't wait We zaten net zeg maar op de golven. Die golven waren wij zeg maar aan te surfen. En dit is meer een beetje skate muziek, hè? Toen de halfpipe. Dat doen ze ook in de videoclub deze. Het staat voor swimmers. Sorry? Zometeen nog een snowboardplaatje. Zijn we... zijn we helemaal. Nou, ja, dat helemaal zou. Een beetje raar natuurlijk. Terwijl het zo zonnig is in Zandvoort. Dat, dat kan dus ook helemaal niet. Het is. Uh, nee, goed. Uh, Jingles doet het niet. Goed, het is. Uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Ik zit er denk waar, waar, waar vind ik. Waarom weer in het programma? Wat is het draaiboek ook weer? Nou, daar zijn we aan beland. Zandvoortse berichten. Jawel, nou, het is, ik wilde eigenlijk het programma beginnen van... helaas, de Grand Prix gaat toch naar Assen. Assen heeft meer ruimte en meer financiële middelen... en meer toegangswegen, maar nee, dat, dat iedereen al, heeft iedereen al bereikt. Natuurlijk, na 35 jaar is het weer terug! Ja. En in mei 2020, exacte datum is er nog niet. Maar dan moeten ze uiteindelijk dus de Grand Prix hier weer uh, gaan start gaan, Formule 1. En uh, ja, ja, goed, ze hebben dat natuurlijk afgelopen dinsdag om 11 uur hebben ze het bekendgemaakt. Allerlei grote mensen bij elkaar. Jan Lammers, Hans-Erik Tuit, Van Heineken en Nick Meijer. Onze burgervader was er aanwezig. Heel veel pers. Ze hebben een toespraak gehouden. Uh, en uiteindelijk, het laatste keer was straks met Nicky Lauda 1985, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Ja, dat was uh, wel spectaculair. Ja. En het is allemaal begonnen met Jerry Kramer. In 2015 begonnen we weer over te leuten. Die zegt van, nah, de Formule 1 moet toch terugkomen. Nou, ja. En uiteindelijk Gerard Kuipers heeft er helemaal hard voor gemaakt. Het is toen, uh, geloof ik, met, een beetje met Max uh, heeft het uh, zijn vlucht genomen. Dat de uh, Grand Prix ja. in Nederland weer wat groter werd. Uh, Max Verstappen die ging ook een aantal keer met zijn Formule 1 uh, auto uh, het circuit op. Ja. In eerste instantie met, uh, met Red Bull. Later met de Jumbo dagen. Um, ja, en toen was het toch wel... Ja, die auto moet gewoon terug dat circuit op. Ja, ja. Dus, uh, en nu is het gelukt. En de inwoners van Assen die komen volgend jaar uh, gewoon naar de Grand Prix kijken. In grote getalen. In grote, met grote de getalen. Trein. Ja. Met, nou, dat twijfel ik. Maar, uh, of ik denk op de motor. Het, ik denk, ja, dus ik denk met de motor met z'n allen. Ja. ja, met de motor, ja. Uh, dat zal wel leuk. statement zijn. Dat laten kijken. Zo kan je ook naar het ja, circuit ja. komen in plaats van met de auto. Ja. Uh, ze hebben op zich wel een leuke actie gehad. Want ze hebben met uh, twee vliegtuigjes... Uh, hebben ze uh, boven Zandvoort gevlogen? Uh, met daarachter twee banners. Yeah. En uh, daar stond op: uh, F1 Zandvoort, gefeliciteerd. Oh. Uh, wij komen uh, groet, hashtag, HUP Assen. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ah, een daardig. leuke actie. Collegiaal. Ja, ja de, heel leuk. De, ja, dat ik, uh, leuk. Ja, top. Om dat te doen. Nou, ik zit toch wel een beetje met die. Ik, ik reed hier vanochtend heen. Ja? Yeah? Nou, uh, er zijn uh, racedagen. Uh, ik, ik weet niet hoeveel. Uh, uh, Um, mensen hierheen komen. maar... Ongeveer 100.000. Ja. Ongeveer 100.000 ja. vandaag? Ja. ja. Uh, nou ja, ik stond om uh, um, rond een uur of half acht. stond ik al een uh, muur vast. Yeah. Uh, ik heb mijn auto bij, uh, bij Nieuw Unicum moeten zetten. van uh, nou, ik loop wel verder. Dat is, dat is sneller. Yeah. Uh, ja, en er komen straks dus ongeveer na verwachting 200.000 <laughs> mensen. Ja, uh, en die betalen flink geld. En die willen vanaf het begin ook zien hè? Dus die ja. willen allemaal op tijd zijn. Dus ja. dat dus, uh, wordt dan één keer een ik infarct. Denk dat ik denk uh, dat ik die dag op de fiets hierheen ga. Uh, nou, ik, de... ik, ik, ik voel misschien dat ik toch een weekendje weg ga of zo. Ja, nee. <laughs> ja. hou je er niet van. Nee, dat uh, ja, wordt een leuke programma, man. Ja, nee, dat is of, waar. Uh, nee, misschien niet. We hebben nog geen datums bekend. Dus ik kan er nog niks over, dus, uh, de... Nou, Ik weet, dus... weet wel, ik heb mijn huis... Uh, wij hebben een Airbnb thuis. Ja? Yeah? Ik denk dat ik mijn fotostudio uh, ga ombouwen, zodat daar ook met iemand even kan uh, slapen dat weekend. Oké, okay, echt de hele noordkop kan gewoon, gewoon, uh, gewoon zeg maar, maar een kamertje gaan verhuren en daar gewoon geld verdienen. Kijk, geld geld verdienen. verdienen. Precies. Nou, nog meer stands berichten. Nee? Nou, ik heb hier nog wat nieuw. Uh, kiosken zijn geplaatst. Plantenbakken ja. zijn gebakken op de boulevard. Maar ze hebben natuurlijk een beetje meer aankleed. Het moet gewoon wat opgefleurd worden. Ze doen het al drie jaar. En na drie jaar was het een beetje onzeker of het weer mocht. En vooral uh, Erik Koning uh, van Beats Promotion. Die heeft uh, er even, heel veel tijd en energie in gestopt. Oh. Samen met zijn uh, Nathalie. Het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit. Ja, ja. Ze hebben nu ook uh, kant-en-klare kiosken. Uh, wat is eerst? En nu hebben ze ze van hout gemaakt. Die worden dan weer afgebroken en opgeslagen. En dat is ook wat uh, warmer uitstraling. Grote ramen zitten in. Het is ook sowieso wat groter. door ook de klant binnen kan komen als het bijvoorbeeld regent. Ook de palmbomen zijn weg. En er komen nu bakken. Ja, met de, ja. de duin door een struik. Ja, ik heb ze al zien staan. Ziet er echt Kijk uit, op, niet dichtbij, want dan pik je je. En verder komen er ook nog... Uh, tropical Hangmat Hangout. Hangouts. En wisselende foto-expositie... met 15 panelen... waar dan verschillende foto's op te zien zijn. Onder andere ook van de geschiedenis van Zandvoort. Dus het wordt allemaal wel weer mooier aangekleed. Ja, ja. Leuk. Ja. Goed om weer wat mensen gezellig te laten lopen. En ze moeten nog even kijken hoe ze met die fietsen daar omgaan. Hè? Want dat is nog wel een gedoetje, geloof ik. Uh, had ik gelezen dat hij daar wel... Uh, met je, uh, Rijden. Ja, als je daar wandelt. Ik vind, dan, ik, vind het ook, ik vind de situatie daar ook niet heel duidelijk. Nou, dan moeten ze nog. Nee. Ja, daar waren ze en wel mijn voor, voor ons als Nederlanders is het nog zo van. Wij houden ah, van wij, regels. Oh, dat is. Uh, fietspad. Wij, wij kennen het principe fietspad. <laughs> maar uh, dat is voor de gemiddelde toerist toch best lastig. Als je uh, daar doorheen kan, pas een fiets doorheen, En dan ga je doorheen. En ook op een hoge snelheid, hè, want ik heb, uh, ik heb wel meer te doen, zeg. Dus uh, nou, Kijk, en normaal een poeg, als je niet, dan, dan hoor je hem de poeg. Maar die fiets, zo'n snelle fiets, hoor je niet. Dus dat is altijd een, uh, een groot probleem. Goed, nou, de tijd voor die landenkeuze. Oh. Uh, Oh. Heb, je hem? Heb je hem dan? Nee, echt nou, niet. Nou, eigenlijk, weet je, van de week 15 mei. Ik ja? dacht, je, je zou maar op Corsica wonen en je doet je gordijn open. en dan ineens een heel uh, pak sneeuw. Hè, voor yeah? je naam, dat er een sneeuwschuiver voorbij komt. Heb je het gezien? Nee. Het koufront, het Scandinavische koufront wat uh, over Corsica was gegaan. dat uh, de mensen wakker worden met uh, heel veel sneeuw. Ja? Yeah? dacht, ja. Dus Always take the weather with you. Oké, okay. oh, ik, ik, ik dacht. Over house, die zou willen draaien. Ja, ik ja, dacht toch dat snowboardplaatje. Maar. Oh ja, nou, dat kan ook. <laughs> Ja, ja, nou ja, ik vind het op vind zelf goed. Uh... Dat, dat, dat herinnert mij aan vroeger, dat, dat nummer. Dat, dat het blijft okay. gewoon als het een, een lekker nummer vindt. Dut, House. Nou, ik zoek hem in de volgende rij straks. Talk. Naar de volgende plaat doen we even die de een keuze. Dat is eenmalig. Oh nee, volgende week doen we het ook even. Ja, voor de the ik You know that I crave all your attention.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 Living on both sides, I don't know what's best I need you to tell me, don't know what's next No and no it's just tell me what you want echt ja, het is een onjuist ja met beetje aparte Muziek van John Newman en Feelings. Je gevoelens. Wow. Nou, laten we het daar op, Het is een ja. beetje geweest om eindeloos maar over je gevoelens te praten, dan merk ik mm. zelf. Dat was vroeger heel erg. Iedereen zat te wachten op iemand anders een gevoel om ja. wat, wat voel je dan? Bang, die, bang, Nou Tegenwoordig is dat minder, heb ik nee, het idee. Ik durf het wel uit te spreken. Hoor. Ja? ja. Oké, okay. oh, ik doe het niet. Maar, ik dat maar misschien is dat man eigenlijk. Om okay, niet over je gevoel te praten. Ja, vrouwen zijn daar sterker in. Nee, ik merk dat het een beetje verandert, volgens mij. Ik werk met alleen mijn vrouwen eigenlijk. Dus ik heb dat, uh, nou ja, geleuter heel lang aan moeten horen. Precies. Nou, uh, maar geven geeft het beter immuun voor. de denk je, nou, zullen we weer wat gaan doen of zo? Ja. Jezus, nou, dit verhaal heb ik toch al verteld. Nou het is uh, Toepak te loopt tegen tien uur. Straks naar tien uur live vanuit heel, uh, de hooggrond. Dat wil ik altijd zeggen. Maar dat is nu niet het geval. Vanaf het circuit komen we nu. Ja. Live vanuit, uh, vanaf het circuit gaan ze daar presenteren. Het is een gewoon normaal uh, programma. Goedemorgen Zandvoort, Alleen daar met sfeerimpressies natuurlijk. Wat daar allemaal speelt. Ja. Ik vraag me wel af of, of, of hun stemmen boven de uh, Boven die race geluid uitkomen. <laughs> uitkomen. Ja, dat eindeloze dat geluid dat op je achtergrond hoort. Ja, en heerlijk. Mac, en Max Verstappen gaat natuurlijk weer rondjes rijden. Ja. Die gaat weer CO2-uitstoot doen. Uh, ja, ja nog gro moment? grote problemen bij Facebook. Want ja? talent staat niet langer in de rij om bij een bedrijf te gaan werken. Sinds uh, het gedoe rondom Cambridge Analytica. En uh, dat hele schandaal met uh, oh, privacy ja. en dergelijke. Ja, daar hadden we het net ook al over uh, natuurlijk. Kiezen programmeurs liever voor een andere werkgever? Terwijl ja, Facebook was toch altijd wel het bedrijf, ja, een van de bedrijven samen met Google en Microsoft, waar je toch echt wel voor gewerkt wil hebben. Uh, alleen ja, dat is uh, sinds uh, ja, eind 2016 uh, is 90% van de kandidaten voor een functie als programmeur in het uh, banenaanbod van het social, sociale netwerk. Uh, begin van dit jaar was het nog maar 50%. Dus. Ja, het daalt toch echt. Uh, ja, het is bijna gehalveerd. Oké. Okay. Ja. dus uh, ja. Dat? ja, ja Ja, is best wel een probleem voor het, uh, voor het techbedrijf. Ja, oké. Okay. Nou, uh, Yvonne? Ja, ik, ik heb eigenlijk alleen maar raar nieuws. Nou, ja, uh, daar dat dat zijn we voor in. Jij, jij bent altijd meer van de Facebook en de technische dingen. Ik ja, kom eigenlijk met heel vreemd nieuws. Uh, je hebt toch wel eens een muntje opgegooid... Op en dat je zegt kop of munt van ja, uh, jij dat, ja. of ik? Nou, dat gaat uh, in de Filipijnen dus ook zo. Daar ja. uh, zijn dus uh, twee burgemeesters. En die hadden allebei even een aantal stemmen gekregen. En wat hebben ze toen gedaan? Van, uh, <lacht> wie wordt het? Jij of ik? Dus ze hebben gekozen voor drie keer het muntje op te gooien. En uh, uiteindelijk is er dus daardoor één burgemeester... Uh, uh, beide kandidaten stemden in met drie keer opgooien van het muntje. En... Uh, Kudila ja, de koos maar, voor de muntzijde. En daarmee heeft hij dus de verkiezingen gewonnen. Waarom zou je dan drie keer gooien? Gewoon één keer dan? Nou, dat is ja. om het iets minder random voor je gevoel te maken. Als, oh, okay. je, als je hem één keer gooit... Ja? dan is het gewoon zeg maar één kans. Ja. En als je hem drie keer gooit... beste. Hij spreekt van de drie, uit ervaring. Dan, okay. dan, het, het is gewoon een psychologisch iets. Ja, kan je ja. ook vijf ja. keer doen. Ja. Vijf keer, zeven keer, je Kan. Neem, maar, je, maar, ook, ja. keer. je kan hem ook voor elke stem een keer opgooien. Ja. Ja. Voor iedereen die gestemd heeft. Maar ik denk zelf, als, als, zeg maar, als ze alle twee dezelfde stem hadden... Is waarschijnlijk hebben ze ook niet heel veel verschillende programmapunten dan. Dat lijkt dan waarschijnlijk heel erg oh, op elkaar. Ja. Wat, wat ik heel erg verbaasd vind, exact evenveel. Ook gewoon geen stem verschillend. Nee, ja, dat, nee, dat, dat ja. is... Nee, dat is wel... Uh... Zou dan de opkomst heel laag zijn? Dat er gewoon maar 50 mensen hebben gestemd? Ja, 25, dat... 25. Ja, precies. Ja. ja, het is wel apart... Nee, de, de, ze zeggen ook de autoriteiten hebben voor deze manier van uh, besluitvorming gekozen. Omdat de twee populairste kandidaten evenveel stemmen hadden gekregen. En ze hebben echt alles uitgezocht dat het niet uh, gemanipuleerd is? Nou, nou ja, weet je, daar gaan we weer. Is het waar? Ja, het is waar. Uh, het is echt waar. Ja, ja, ja want ik bedoel, stemmen worden ja, beïnvloed. Dat ja, zag je wel ja, bij dat Voice ja, Kids. Welk ja. programma was ja, dat ook weer? in ja, Rusland. In Rusland was, in Rusland was het, hè? Ja. Was er een, uh, uh, voor de mensen die het niet gevolgd hebben... Uh, nou, er was uh, uh, iemand die heel populair stond en zeker zou winnen. Yeah. Uh, alleen die, werd, uh, die kreeg maar 17% van de stemmen. En met uh, iets van 47% van de stemmen won uh, een, een meisje, een van de kandidaten. Yeah. En toen werd er al vrij snel op Facebook en uh, Twitter en alles... werd gezegd van, ja maar klopt dit wel? Want ja, weet je, die was zo populair en hoe kan die nou yeah. zo weinig stemmen hebben gehad? Nou ja, al snel kwam dus naar voren uit onderzoeken... dat uh, de familie van het meisje, is een best wel rijke, welvarende familie... en die hebben dus uh, bots ingezet, soort programmaatjes... die dus sms'jes gingen sms ging versturen, belletjes gingen plegen. Ah. En op die manier had dus dat meisje zoveel stemmen. Ja, maar wel allemaal fake stemmen. Ja, dus, ja, ja. Oh, wat, wat triest voor haar, want zij was zo blij. Echt, als je de beelden ziet ook... En ja, waar waren doet tranen van geluk. En nu is het tranen van verdriet. Want ja. ja, ze heeft gewoon verloren. Moeten, ze moeten het overdoen. En dat is... Ze gaan, uh, weet je, want ja, ze kunnen niet uitzoeken welke stem echt is en welke niet. Nee? Dus, uh, uh, dus ga, ja, de finale gaat over, maar het lijkt me voor dat meisje echt vreselijk. Ja. Dan sta je daar. Ja, je ja. weet gewoon, je krijgt geen stemmen. Nee. Want ja, wie gaat er nou stemmen? Ja, ik neem, niemand meer. Je dus, bent klaar, uitgeranceerd. Ja, dan he, ja. denk je, oh, ik heb gewonnen. En dan vervolgens is het oké, okay. je gaat naar huis met 0,1% van de stem. Ja, ja. Ja, ja. Ja, het is echt alleen met slachtoffers, ja. alleen met slachtoffers, ja. slachtoffers omdat je familie of zo graag wil dat je wint. Ja. Nou, het is echt triest. Nou goed, hij is wat voor laat dan normaal, maar vandaag de Yvonne-keuze. Als vervanger van de Jolandekeuze. keuze Ja, ik moet even wennen, het is de Yvonne-keuze, ja. thuis bij mij. Ik, heb ik ook een ivorne. het is thuis natuurlijk altijd de Yvonne-keuze, ja. dus dat is, dat moet ik hier ook wel weer aan toegeven. Dat is nou goed. Ja. Grounded House, weather with you. <laughs> Crowded House. Always take the weather. En dat is ook zo. Hm? Neem altijd weer mee. Overal waar je bent. Hij ja, ligt eraan ja. wel weer. Ja. <laughs> nou ja. Het is natuurlijk altijd... Wat was dat trieste verhaal ook weer? Was het nou de drummer van Crowded House? Die uiteindelijk is gevonden in een park met zijn honden er om hem heen snuffelend. Ja. Die was uit het leven gestapt. Was ja, dat, zo dat klopt. Tragisch verhaal. Ja. Ja, Toen was ja. het ook, hè? Ja. Goed, je arme de... honden. De band uit Australië. Als ik het ook weer zie, denk ik... oh ja, dat waren leuke tijden in Australië. Ik ben er ooit geweest. Twee maanden zelfs. Uh, rondgereden met een uh, gekochte auto. Uh, mm. Buy and brick was dat, hè? Noem je dat geloof ik in Australië? Buy and brick. En dan uh, onverzekerd hebben we er rondgelopen. Wisten we niet. Uh, of rondgereden, wisten we eigenlijk niet. Uh, <acht> Achteraf hoorden we het en van... Echt kut, we hebben geen verzekering afgesloten. Ik dacht dat dat bij je zat. Nee, dat zat er niet bij. Okay. Dus. Het dus is goed afgelopen. Ja, dat is echt goed afgelopen. Want ik rij ik gewoon als een maniak gewoon. Serieus? Goed, het is 10 minuten voor 10. En uh, we kijken nog even de wereld in. En uh, sowieso was er hoop te doen over Harbus natuurlijk. En uh, Harbus zit natuurlijk zit fout. Ja, uh, er waren natuurlijk wat cijfers tevoorschijn gekomen over asielzoekers. 4600 meldingen, of in ieder geval verdachten die waarschijnlijk betrokken zijn bij een of andere misstanden. Uh, ...inbraak, uh, winkeldiefstal... Uh, ...en er uh, was 4600... ...en duizend uh, asielzoekers waren betrokken bij... Uh, ...iets overige... En... Dat overige vind ik... Daar ben ik meer verontrust over. Dat overige is dat... Want moordpartijen staan er niet bij. Is dat moord dan? Of zo wat ze doen. En deze cijfers zijn een beetje onder de pet gehouden. Omdat ze misschien toch bang waren... dat, ja, dat er nog een negatief beeld over asielzoekers ontstaat. Want ja, er was dan een redelijk negatief beeld. Omdat het ook al die beelden momenteel... toch tevoorschijn komen. Van die busreizen die ze ondernemen... waar ze niet willen betalen. En dan moeten ze die bus uit worden geslagen half. Dat zijn geen prettige beelden. Het, ja, het, ik denk dat het grote probleem hierin is... toch een stukje, ja, je, je, die mensen komen hierheen uh, die zijn daar, hebben daar best wel levensstandaarden gehad. Yeah, nou ja. Absoluut. die situatie is, uh, die weten we allemaal. Die zijn gaan lopen uh, met bootjes, de bizarste manieren, zijn die hierheen gekomen en die worden hier in een in een hokje gestopt, zo van, nou, ga hier maar wonen. Yeah. Uh, uh, vervolgens krijg je mensen die gaan protesteren er tegen dat jij daar komt en ja, en je hebt geen inkomen, niks, je mag niet werken. Nee. Ja, en dan wil je ergens heen. Ja, dan moet je met de bus. Maar ja, je hebt geen inkomen. Dus ja, hoe ga je de bus betalen? Weet je ja. Wel? En ja, ik snap enigszins wel... Ja, ik snap wat het enigszins. Het, maar ja, goed. Dit, de moeilijkheid. Wat je uh, ook weer de verhalen hoort. Dat zijn wel vaak mensen die eigenlijk gewoon hier helemaal geen kans maken op asiel. En die eigenlijk gewoon van alles gaan uitproberen. Die denken: ik, oh, ik heb niks te verliezen. Dat is eigenlijk een beetje het beeld dat wij altijd uh, krijgen. Ja. Natuurlijk. Ja. Dus, dus Die zitten er natuurlijk ook tussen. Die gewoon... Ja. ...denken van, nou, dit is de situatie... ...ik zit in mijn land, Joh, ik heb hier niet zoveel... Uh, nee. uh, ...ik kan hier niet zoveel bereiken... Well, ...ik ga gewoon naar Europa toe... ...en die zullen er vast tussen zitten... ...maar het overgrote deel is dat gewoon... Nou ja, eigenlijk, eigenlijk mis ik die stem een beetje... Ik zou, eigenlijk ...als journalist zou ik daar eens naartoe gaan... ...die mensen gaan interviewen, hoe die er nou eens in staan... weet je. Wel? ...dat je ook eens een ander geluid krijgt... ...want het is, nu hebben we toch wel weer echt een negatief beeld... ...over heel zielzoekers... ...terwijl eigenlijk de groep die we eigenlijk naar Nederland zouden halen... ...eigenlijk best wel klein is gebleven. Ja. Maar we hadden eigenlijk een veel grotere groep verwacht. En daar hebben we eigenlijk ook al het materiaal op ingezet. En alleen, gebouwen zijn nu toch dichtgegaan. En mensen hebben toch geen baan gekregen daarin, een asielzoekwezen. Dus uh, dat valt allemaal mee. Alleen ja, de cijfers, 4600 mensen zijn betrokken bij een uh, iets van een criminele activiteit. Ja. Dat uh, zijn niet misselijke cijfers. Ja, en ja, goed. Het grootste probleem is natuurlijk dat Haber daarover gelogen heeft, of heeft ontkend, of ieder geval die cijfers niet erbij heeft gebracht. Dus nou, en uh, president uh, Rutte heeft er nog even over gezegd. Normaal neemt u het altijd meteen op voor zijn, uh, zijn collega's. Dit keer zegt hij, ja, hij heeft een fout gemaakt. Dus uh, houdt hij zijn positie nog, of uh, wordt hij ontslagen? Ja, We ja, ja. Hard vast. Ja. Ja, nou, nog andere dingen? Ja, het Chinese Huawei is, uh, is al bijna een jaar geleden begonnen met het aanleggen van voorraden... van componenten uh, die het afnemen van de Amerikaanse... Uh, voor afname van de uh, Amerikaanse leveranciers. Yeah. En deze week stelde het Amerikaanse ministerie van Handel... dat Huawei betrokken is bij uh, ja, activiteiten die in strijd zijn met uh, de Amerikaanse nationale veiligheid. Oh. Dus wij natuurlijk al een tijdje niet yeah. helemaal lekker in het nieuws. Nee, ik nee, moet nee. ook eerlijk zeggen, ik ben een beetje op zoek naar een nieuwe telefoon. En dan ga je toch, ja. Ja, laat je Echt. toch een beetje die Chinese ja. merken... Dan ja. ja, ga ik naar Apple, die is ja. wel beter, ja. toch? Uh, oh ja, nou ja, ja goed. Ja, Google? Nee. nee, ook niet. Uh, nou, wat blijft er nog over dan? Nou, ja. ja, nou, dat is dus wel een beetje die lastige uh, discussie, vind ik. Want ja? aan de ene kant, ja, je wil... Er zijn best wel wat Chinese merken vooral uh, die, die telefoons goedkoop aanbieden. Ja? Maar ja, wat krijg je daar dan voor terug, weet je Ga ik dan allemaal informatie naar China? En hoe erg is het als ik informatie naar China stuur? Weet je wel? Dan ja? zien ze wat ik op internet doe. Nou ja, leuk voor die Chinezen. Succes ermee. Ja. Maar ja, aan de andere kant wil ik dat. Ja, eigenlijk ook niet. Dus nee. dan... ik vind dat een hele. Ja. Nou ja, Hoe wij is echt wel goed, uh, wordt goed in de gaten gehouden. Ja. Die zijn al een paar jaar dus dan, uh, de weg aan het timmen. Dat, wij denken dat 5G dat dat helemaal een afluisterplatform wordt. Maar het schijnt ja. dat 4G dat is ook al een tijdje bezig zijn. Ja, nou ja dus, dat, uh... dat is wel. Zeg maar, de overheid wil je niet dat die door de Chinezen worden afgeluisterd. Maar nee. als je de essentiële infrastructuur... wat dat 5G-netwerk echt wel wordt... Uh, als je da dat allemaal apparatuur inzet... die mogelijk zou kunnen afluisteren... ja, moet je dat willen. Ik, ik denk van niet. Ik denk dat je dan veel beter een Ericsson of een Nokia daartussen kan zetten. Precies, uh, gewoon weer terug naar een uh, Rutte-telefoon. Ja. Dat zou ik zeggen. Nou, ja, vroeger. Naar vroeger. vroeger. Zo'n grijze, zo grijze telefoon, weet je wel. Met zo'n horen. En dan denk je van, maar waar is het scherm dan? Is er zit geen scherm op. Hoe werkt het dan? Nee, goed. Mijn kinderen weten nog wel, wat het is een oude toestel... omdat ik toevallig op de plank heb staan... Gewoon uit Dat is helemaal mastologie. niet toevallig, die gebruik jij nog steeds. ja, oké. Oké, ik zal het bekennen. Ik ben echt helemaal van de retro, helemaal van de analoog gewoon. Goed, even de laatste plaatjes. Nou, misschien wel, denk toch wel, de laatste plaat voor tien uur. En dan zit straks, Goedemorgen Zandvoort. Nou, niet hier, maar we zitten op het circuit, Park Zandvoort zitten ze. Om wat live slag te doen. En natuurlijk ook gewoon het programma te presenteren. Live Ericsson heeft een CD uit. 21 Grams of Soul. Ja, ja one grams. Can't stop the sun from rising, but keep my goodness strong. I'll pull the sheets up over, and just pretend I never be. Dit hoor. 21 grams of zo. Ja, goed om te weten. We lopen tegen het einde van het radioprogramma. En het is een beetje zonnig geworden hier in uh, in Zandvoort. Toe bak leeft ja. op deze stralende zaterdagmorgen. Moet ik eigenlijk even doorbreken, dan zou ik gewoon eens even een, uh, ja, heel af en toe ga ik nog eens naar het strand, maar het is volgens mij nu niet warm genoeg. Nee, ja. ik denk dat ik het nu even uitstel voor een andere keer. Lekker. Ja. het schermpje of achter het glas, altijd lekker. Ja, precies. Ja. Het is gewoon een, ja. iets, iets nuttigs. Heb toch, je alweer een nieuwe uh, kringloopwinkel gevonden? Ja, nee, je bedoelt omdat. Nee, in Zandvoort is je gewoon weer open, hè? Is Zandvoort weer ja, open? Ja, om even reclame ja, te maken. Het, is, het was natuurlijk het pakhuis op Industrietrein. Het is nu het pakhuis aan zee. Ja. ja, maar die is een stuk kleiner. Uh, nou, ik heb het idee dat ze toch gewoon weer, uh, weer een ruimte erbij uh, hebben gepakt. Misschien uh, dus beschreef ze een deur, een, een, een, deur, een, uh, een muur doorgebroken <lacht> of zoiets. Ik kom daar en denk, nou je hebt het wel flink uitgepakt. Ja, uh, we hebben er weer een ruimte erbij gepakt. Zoveel nou. spullen daar. Was het pakhuis, daar woonde ik naast. Oké. Okay huge, zo groot. En er kwam steeds meer bij. Ja, Nog, maar, Nog, zes, Nog even, even, ik kan bouwerspellen gewoon over <laughs> Ja, nou, dat is, goed, dat is goed. Toch een gebouw, wat, noem je dat, wel leeg staat. Nou, even zien in elkaar volgende week. hoor. Hartzover. zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...